12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de manier waarop de Centrale Ondernemingsraad van de politie zijn budget heeft besteed, gaat vooral over ongewoon hoge uitgaven aan reizen en etentjes. Bevestigen bronnen aan de NOS. Het onderzoek richt zich op de hele OR en niet alleen op voorzitter Gil Tai. Volgens de Telegraaf zou hij tonnen hebben besteed aan reizen, feesten en etentjes. De voorzitter heeft in afwachting van het onderzoek zijn functie neergelegd. In NRC Next zegt hij dat zijn uitgaven niet onrechtmatig waren. Volgens hem zijn de verhalen over exorbitante uitgaven roddel en achterklap binnen de politie. De merknaam VD is verkocht aan drie bekende Nederlandse retailondernemers. Oudhema Topman van Zetten, Coolcat-eigenaar Kaan en Topman Scheffers van online bedrijf Coolblue hebben samen de merknaam VD gekocht. Ronald Kaan was ook in de race om de keten over te nemen toen die failliet ging. Vooralsnog gaan ze online verkopen, maar ze sluiten niet uit dat, ze, dat er ook winkels komen. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab heeft in Somalië een basis aangevallen van de Afrikaanse Unie. Daarbij zouden 43 militairen zijn gedood. Ook enkele terroristen zouden zijn gedood. De basis ligt ongeveer 300 kilometer ten noorden van de Somalische hoofdstad Mogadishu. In de rivierenbuurt in Amsterdam is vanochtend een vrouw neergeschoten. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De man droeg volgens een ooggetuige een donkere capuchon. De schietpartij was bij een pand waar vorige maand een granaat ontplofte. Ook toen hebben ooggetuigen een man met een donkere capuchon gezien. Het weer, zonnig en droog, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt vanmiddag 15 tot 22 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en dan is er s'avonds in het westen kans op wat regen.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 Met nu ZFM luncht.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 Ja, dan Donderdag. Donderdag Het is weer donderdag, donders. Dondersdag. Ja. Ja. Dondersdag. Donderdag. donderdag. Ja. Ja. Dond donderdag, donderdag. Donderdag. donderdag. De dag van Donar, Ja. De onweergod. Ja. ja. ja. ja gelukkig is hier vandaag heb je vrijdag. <laughs> ja, vrijdag. Wordt niet niet vandaag. Het is vandaag een zondag, zondag. Oh, hé man. Zonder donderdag. Het is een beetje fris, maar het is, het is echt te gek weer dit. Het is heerlijk. Dit mag voor mij blijven tot november zo. Ja hoor, ik hoeft vind jammer dat, maar ik, maar dat, ik, dat ik mijn brommertje nog niet heb. Dus uh, het hoeft niet warmer voor mij. Heb, nee. heb, je, heb je een brommer gekocht? Ik heb een brommertje gekocht, ja. Levensgevaarlijk. Voor mij niet. Dus uh, jij wordt motorsmurf? Nee, brommertje. Brom, een bromfietsje. Bromfietsje. Oh, bromfietsje? Ja. Dat is zo'n 20 kilometer ding. Ja, 25 geloof ik. Oh ja, maar dan mag je zonder helm, hè? Ja, ja, ja, ik mag zonder helm, ja. Ja, je denkt natuurlijk een mooie kapsel is zo met kloot klote helm op je kop. ja, altijd dat platte haar. Ja, niet Ik hou niet van dat platte gedoe. Nee, nee. dat weet ik. Ja. Goedemiddag, luisteraars. Ja, goedemiddag en een hele smakelijke lunch voor u allen. Is dat zo? Ja, Oh, we wij hebben niks. Nee, Ruud heeft weer niks. Nee, ik heb weer niks. Is zit weer zonder. Nou. Mocht u naar de studio komen, neemt u alstublieft een bammetje voor hem mee. <laughs> ja. Heb zo'n honger, onze jongen. Doe die toch niet. Doe ze toch niet. Nee, het is tot nee. nu toe nog nooit gelukt. Nee, het is dat nee. nooit gelukt om iemand nee. vergeet te krijgen nee. dat ze een broodje kwamen nee. brengen. En, nee. en je zou er zo ontzettend blij mee zijn, hè? Ja, ja. ja, ja. Wacht, ja. we gaan nog. Ach, lekker, wat euh... zou die blij zijn? Oh, oh, oh, oh. God, zo blij, wat zo blij. Goed, nou, hè, dit is ja. het uh, lunch, dames en heren. Het donderste duo is weer aanwezig. En uh, we, gaan, uh, we gaan er maar weer wat leuks van maken vandaag, toch? Nou, zullen we het proberen. We het proberen? het ja. wil niet elke week lukken, maar we proberen het wel gewoon ja. steeds elke week. Ja. ja. zo, wanneer is het niet gelukt dan? Nou, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Nee, nog niet. Nee, op het moment dat ik het zeg, denk ik, nou, volgens mij lukte het altijd wel. Oh, ja, ja, Goed, nou, uh, we gaan aan de bak en uh, we hebben een leuke muziek klaarstaan. Ik heb een leuke 3-in-1. En uh, oeh, oeh, oeh. we hebben uh, natuurlijk straks de vrijwilligersfactuur van de week, hoop ik. Ja. En... Uh, uh, wat hebben we nog meer eigenlijk? Ik zou het niet weten. Lekkere muziek. Nou, uh, Gewoon uh, muziek. Uh, het nieuws. Uh, het, oh ja, het, het nieuws natuurlijk. Het nieuws, ja. En het weer. En het liedje en, van de sidekick. Uh, en, uh, oh, en, uh, ik uh, weet van uh, niks. Je hebt uh, nog niks ingediend. Nou, ik heb het wel opgeschreven. Oh. Ik zal het even tegen je zeggen straks. Ja, dat is goed toch. Ja. Doe dat maar. Ja. We gaan eerst... De... Ja. Begin. Ja. Oh. Nou, normaal wordt hier altijd mee afgesloten, geloof ik. Maar ik begin er maar een keer mee. Ik vind het zo leuk dat je... Sing for the day, Sticks. Van Stix. Zij het al uh, op maandag, geloof ik, wordt hiermee afgesloten altijd. Nou, dan beginnen wij er op donderdag eens een keertje mee. Dat is ook wel een keer leuk. Als je gewoon eens een keer met zo'n liedje begint. Uh, uh, toch? Maar, niet, maar wie, wie, wie, wie sluit daar dan mee af op Charles, maandag? Charles doet het toch altijd? Volgens nee. mij. Nou, ik nee. dacht het. wel. Oh, misschien dan... vroeger. Oh ja, ik dacht dat hij er altijd mee afsloot. Nee. Ik nou, nooit ja, het, is, het is wel even zijn zijn verhaal. misschien ben ik er dan altijd al weg? Ja, dat kan natuurlijk. Ja, ja. Je, je, je, je denkt, dat klote we nummer weer, weer, weer wegwezen. Weg ja, ga ja. wegwezen. Kan natuurlijk. Hè? Ja, dat kan. Ja. Uh, Sing for the day was het van Stix. En dat is gewoon een ontzettend lekker nummer. Uh, je... Oh ja, uh, we hebben nog een. Uh, ik moet dat even goed, we moeten dat even goed in de gaten houden. Ja. ja, wat moet? Uh, volgens ja. mij is hij er al hoor. Maar ik, ik moet. Nou nee. onze 450ste liker vandaag. Oh, oh. Ja. Maar zaterdag 449. Dat zal toch niet gebeuren. Ja, dat we dat vandaag gebeuren. gaan meemaken. Ja, want uh, de, ja. die, die, die, die is gelukkig. Nou, dat die weet de ik 450ste niet. wordt. Dat weet ik niet of die gelukkig is. Ja, ik weet het wel. Oh. Het is ja. jammer dat ik al gelijk heb. Ja. Heb ik eigenlijk al gelijk? Ja, jij ja, staat nou. als een van de eersten. Godverdikke me. We gaan unliken en dan weer liken. En dan weer liken. Ja, maar dan ben je nu te laat. Want volgens, volgens mij staat in, is hij oh, er al. Alleen, ja. nou, alleen Facebook geeft het nog niet aan. Dus ik ja, maar het, ik vind dat jij een hele mooie prijs hebt bedacht. Ja, ja maar ja. dat gaan we straks vertellen. Goed zo. Uh, dus uh, we houden het nog even spannend. Ja. Maar we hebben een leuke prijs. En uh, degene die, dus, die wij uh, zien hier komen, binnenkomen als 450ste lijker, die wint wat vandaag. Zo. Ja, zo. dat is niet te geloven. Die zo. gaan wat winnen. Mooie ja. prijs. Ja. Hele, mooie prijs. Oh. Ja. Hele mooie prijs. Ja, echt. Ja. Ja. Zullen ja. we dan ja. nog maar een plaatje draaien? Ja. Dat is een mooi slotakkoord, vind ik nou. Dat vond ik nou eens een mooi slotakkoord. Ja, ja, ja. ja, ja. Mooi. En het was een kom... beetje een kort nummer, maar ja, voor ja. de rest was het wel. Nee, maar mooi. Er, er komt nu ja. een, een okay. nummer. Er komt nu een nummer. Dobie Gray is dit. En het nummer heet Drift Away. Day after day, I'm more confused. Yet I look for the light through the So that's a game that I hate to lose, and I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift.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 Drift away. Dat is een mooie plaat, hoor. Ja. Een hele mooie plaat. Uit welke tijd was dat ook alweer? Nou, noeming? dit is. Uh, ja, Gray. Dat is weer een poosje terug, hè? Jawel, Dobie Gray, dat is jaren 60, 70. 70 volgens ja, mij. Zoiets. Ja, zo ja, oh, Een hij prachtig hoort, nummer was dat. Hij hoort bij, bij, de, bij de oude zoolknakkers. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Uh, morgen, dames en ja. heren, dat ga ik u ook nog even vertellen. Morgen, oh, morgen oh, Over, wat is er morgen? Morgen? Nee, is het 10 juni. <laughs> ja, en dat. Ja, oh, 10 juni van Zuidwijk. Nee, dat, <laughs> dat heb ik nog niet eens. Dat zit ik nou toch al. Oh ja, dat hebben. zou ik nog even halen. Ja, dat zou ik nog even doen. Maar morgen is een hele speciale dag. Oh, wat dan? Morgen komt de nieuwe verzameling Pure McCartney uit. Oh? Ja, men, het wordt een hele uh, grote verzameling uh, van de maestro. Ja. En uh, hij heeft hem zelf samengesteld. Dus het zijn zijn favoriete nummers van ja. hemzelf ja ja, dat. ja. en het schijnt een. daar komt natuurlijk weer dat het tegenwoordig gebruikelijk is in diverse formaten uit ja uh, cd'tje. diverse lp's komt ook op vinyl oké okay. uh, dvd komt er nog bij zelf ja. Ja. het zal wel weer het nodige aan geld kosten maar ja goed ik, ik ga hem ook niet kopen want ik heb hem al ik heb alles al van hem dus moet ik hem mee maar ja. voor de mensen die gewoon een, een prachtige verzameling willen hebben die en, en willen weten wat hij nou eigenlijk zelf zijn mooiste liedjes vindt. Ja. Nou, morgen dus. morgen dus. Leuk, kom... leuk, leuk, ja, leuk. Pure en, uh, ja, ja. Nee, ja, Pure McCartney heet het. Ja, sorry. Ja? Nee, ga maar verder. Pure McCartney heet het. En uh, ja, ik ben natuurlijk een fan van die man. Dat is langzamerhand wel bekend, geloof ik. Ja. Uh, dus, uh, maar morgen dus is het tijd voor uh, die man. Ja. En vandaar dat ik vandaag de 3-in-1 aan hem heb gewijd. Okay, hartstikke goed. Mag ja? ik dan na, na de 3-in-1 ook, ook iets melden over morgen? Ja, oké. Okay. 3-in-1. Oh. Okay. Paul McCartney. Dus een uh, prachtige dag voor alle Paul McCartney-fans. En uh, dat is het uh, dit weekend natuurlijk sowieso, hè, want zondag is hij weer in Nederland. En uh, dan staat hij met zijn volledige band op Pinkpop. Is dat dit weekend? Ja, dit weekend volgens mij. Dus uh, dat ook nog, hij is er gewoon weer. En uh, ja, uh, het is uh, morgen toch wel een speciale dag. Want Pure McCartney is een verzameling van diverse cd's en ook lp's. En uh, die komt morgen dus officieel uit. En dat is een verzameling van al het solowerk van McCartney zelf... Uh, door hem zelf samengesteld. Dus dan weet je ook eens wat... van al die liedjes die hij uh, vanaf 1970 geschreven heeft... dat hij voor zichzelf begon, dat hij uit de Beatles stapte... Uh, wat, hij, wat hij zelf dan de mooiste, mooiste liedjes uh, vindt. Ik, ik weet niet of dat deze drie waren. Ik, ik vermoed het zomaar wel. Maar ik weet dat nog niet zeker, want de playlist is natuurlijk nog niet bekend. Maar ik vond toch dat het uh, de moeite waard was... om eens eventjes weer even stil te staan bij deze grootheid. Want het weekend is hier natuurlijk ook in Nederland, Pinkpop. En uh, zondag sluit hij dat festival af. Nou, tjus, uh, ik hou niet van die festivals, ik hou niet van die massas... maar ik zou er toch wel tussen willen staan eigenlijk. Maar goed, um, dat terzijde. Nu worden achtereen volgens uh, Wanderlust... Prachtig nummer. een van zijn allermooiste, vind ik persoonlijk. En ik ben niet de enige. Zelfs Bart van der Meer vindt het een van de mooiste. Dus, uh, nou, die reageerde gelijk. En uh, verder uh, hebben we natuurlijk... Uh, daarna hoort u Ballroom Dancing. Wat ik ook een erg leuk liedje vind, trouwens. Een ode aan de ballroom dans. En als laatste Pipes of Pink's. En Een uit uh, van het album uit 1982. U weet het, hij nam toen twee LP's tegelijk op. Chuck of War en Pipes of Peace. Allebei weer onder de productionele leiding van uh, George Martin. En dat is ook te horen, want dat klinkt gewoon allemaal gek. Uh, even kijken. Oei, waar is mijn sidekick gebleven? Mijn sidekick! Nou, het is tijd voor het nieuws. En ze is er niet. Jongen, jongen. Nou, dan nog maar even een plaatje. Dat kan toch allemaal niet, die sidekicks? Foei. Nou, uh, ik draai hem even een plaatje. Dan zal ik even fluiten dat ze komt. Want dat kan natuurlijk allemaal niet. Oké, okay, nou. Uh, uh, wat krijgen we nu? Uh, even kijken hoor. Uh, ja, dat. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. One Republic. I know I could try looking for something. But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others are quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. I know I can lie, but I won't. Ghost in the room I don't even try looking for a song They say Sidekicks van tegenwoordig. Ik moet helemaal uit de keuken vandaan moeten slepen. Ho, ho, ho! Zie je wel, het gaat allemaal fout vandaag. Ja. Sidekicks ja. die ik uit de keuken ja. moet slepen. Ja, nou, als ik koffie voor je halen... vind je het weer leuk als ik in de keuken ben. Ja, dan wel. Ja, dan wel, ja. ja, ja. ja. Maar we hebben wel broodjes. <lacht> Lieve! Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, de sidekick die u het regio-nieuws gaat brengen... en deze week een sidekick met strafpunten. <lacht> nou, in ieder geval met of zonder strafpunten... hier volgt het regionale nieuws van 9 juni 2016. De afgelopen week heeft de Haarlemse dierentuin de Artis-Klas... drie zeer bijzondere dieren mogen ontvangen... Het gaat om de Amerikaanse nertssoort, de neo vissen Deze nertsen zijn in geen enkele dierentuin in de Benelux te zien. En dat, dat in onze Haarlemse dierentuin wel zo is... dat, dat maakt ons bijzonder trots, al dus een Harold Ames de, het hoofd van de dierentuin. Een agent heeft woensdagmiddag trappen gekregen bij een vechtpartij aan het Zeilvest. Twee mannen zijn aangehouden. Rond het middaguur ontstond er een conflict tussen twee mannen. Politieagenten zagen dat gebeuren en een van de mannen had een hamer bij zich... en wilde de andere daarmee te lijf gaan. De agenten grepen in en hielden de mannen aan. Een van de verdachten schopte hierbij tegen het been van de agent aan. Nou, deze man is aangehouden voor mishandeling. Bij een verkeerscontrole op de weg in Haarlem... heeft de politie dinsdag een motorrijder vastgelegd die liefst 99 km per uur reed. De maximumsnelheid bedraagt 50 km per uur. In totaal reden 61 verkeersdeelnemers te snel... en zij kunnen binnenkort een brief... van het Centraal Justitieel Incassobureau op de deurmat verwachten. De leerlingen van de Zandvoortse basisschool De Duinroos... gaan in het openluchttheater Caprera optreden en wel op dinsdagavond 28 juni. Er worden vier gratis kaarten per gezin gegeven aan de leerlingen... en een beperkt aantal kaarten is beschikbaar voor de verkoop. U kunt ka kaartjes kopen voor 2,50 euro. U krijgt daar drie musicals voor te zien... twee kleine van de groepen 1 tot en met 4... een grote musical van de groep 5 tot en met 8... en de avond wordt afgesloten met een spetterende act door alle leerlingen en het team... De avond begint om kwart over zes en zal rond half negen zijn afgelopen. En tussendoor is er uiteraard een pauze waarbij de bar van Theater Caprera geopend is. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de Duinrooschool. 90% van de Nederlandse gemeenten is het met Bern Schneiders eens dat het huidige cannabisbeleid failliet is. Dat bleek woensdag tijdens de stemming op het tweedaagse VNG-congres in de Haarlemmermeer. Volgens Schneider moet alles anders worden geregeld in een nieuwe cannabiswet. Daarin wordt de handel gekoppeld aan een vergunning... waardoor de softdrugsproductie en verkoop, verkoop wordt geregeld. De gedachte is dat er dan een zuivere wiet verkocht zal worden... en niet de rotzooi met alle gezondheidsrisico's die nu op de markt is. En de verwachting is dat de handel ermee uit de criminele sfeer wordt getrokken... En er worden dan geen exorbitante winsten meer, winsten meer gemaakt. Haarlem is landelijk voorbeeld omdat het de 16 cannabiscafés een keurmerk heeft gegeven. In verband met het pop-up weekend van 17 tot en met 19 juni aanstaande... is het voor de 19 juni geplande Kerkpleinconcert een week naar voren gehaald. Dat wordt dus komende zondag 12 juni. U kunt dan in de Protestantse kerk genieten van, deze, van speciale muziek die door het Domstad Blazers Ensemble gebracht zal worden. Werken van Mozart, van Beethoven en Vorarch staan op het programma. Het concert in de Protestantse kerk aan het kerkplein begint om drie uur en de deur van de kerk gaat om half drie open. De entree, inclusief een programmafleier, bedraagt 5 euro. Tot zover het regionale nieuws.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 Aan zee stokt het kwik al bij een graad of 16. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen zijn er wolkenvelden, maar in de ochtend komt ook nog even de zon tevoorschijn. Het blijft droog en bij een zwakke tot hooguitmatige wind uit noordwest stijgt de temperatuur naar 18 graden. Op de stranden is het opnieuw kouder met een graad of 15, 16. Dat was het weer volgens Rico Schreuder.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 Dat was Bill Withers en uh, dat was het liedje van de sidekick. Ain't no sunshine when she's gone. Nou, daar hebben we vandaag geen last van, uh, Tolly. Want uh, de zon schijnt. Ja, dus ze zal er nog wel wezen. Ja, dan is ze er nog. dan is ze er nog. Nou, wij maar hopen dat ze de hele zomer blijft natuurlijk. He. Ja, dat is wel te hopen. Natuurlijk. Ja, anders is die gewoon hey, ook. Ik uh, we, ja, we hebben helaas, ja, ja. We ah, hebben ja. helaas geen tromker maar prrr, We hebben hem binnen. De 450e? Ja? ja, we hebben hem binnen. Echt waar? Echt ja, waar? we hebben hem binnen. Oh, wat leuk. We hebben hem binnen. Ja. Ja, de 450 ste liker van onze Facebookpagina is binnen. En uh, we gaan even kijken of we de uit kunnen zoeken wie het is. Wie die 450 ste is. Ik heb een vermoeden. Oeh. Maar we gaan, we gaan even kijken. en oh, een mooie uh, prijs heb je gewonnen. Oh. oh. Ja, dat is een ja. hele mooie prijs. Ja, ja. Ik zag dat ook een paar medewerkers van CFM uh, dat gedaan hebben. Maar ja, die vallen niet in de prijzen natuurlijk, hè? Het zou niet eerlijk zijn. Nee, hè? Nee. nee het gaat niet om leden van, nee, van CFM. Nee, het gaat niet om medewerkers van CFM. Nee, nee, nee, Maar wel even goed lief dat jullie ons geliked hebben, hoor, jongens. Ja, okay. Maar uh, nee, het moeten wel lu luisteraars zijn natuurlijk. Dus uh, we gaan uh, een luisteraar strakjes verrassen met, het, uh, met de prijs. Dus, uh, ik hoop dat ze hem leuk vinden. Uh, ja, uh, hoe we dat gaan regelen, moet we nog even bedenken allemaal. Oh, dat, dat overleggen we wel even, zo. Overleggen we tijdens, we even Tijdens het nieuws en de, en ja, de reclame. Gaan we ja, doen. toch? Ja. Uh, <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, we hebben hem binnen, dus we moeten even kijken of we erachter kunnen komen wie nou precies de 450 is. Ik denk dat ik het wel weet. Maar we gaan, uh, we gaan even kijken. Dus u hoort, uh, u, we houden u op de hoogte. <laughs> Dit zijn de Common Limits. Jolene, samen met boss de hoss... Just because you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of Auburn hair with iris skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you. Jody. about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Joey. And I could easily understand how you could easily take my Do Joe Bos de Hos. Samen uh, met. Stil, nou toch even, joh. Bos de Hos. Samen met. De uh, Common Linets. En dat noemen we het heet Jolien. Oude hit natuurlijk van Dolly Parton. En ik vind het een uh, fantastische uitvoering. We gaan uh, naar de blues. Ja, ja, BB King, hè. Het liedje werd geschreven door Sam Cook. En uh, dit is een mooie versie van. BB King, bring it on home to me. Van Sam Koek is het natuurlijk. En eh, dit was een uitvoering, een prachtige uitvoering van B.B. Eh, King. Bring it on home to me. Er zijn natuurlijk diverse versies van, bijvoorbeeld ook van die animals. Maar ik vond deze wel erg te gek hoor, dat ik hem hoorde prachtig mooi. Goed, ik heb nog één plaatje voor u en dan gaan we naar het eh, NS-journaal van één uur. Want dat moet ook gebeuren, natuurlijk. Nou, we hopen dat de computer het weer doet. Ja, zie je wel, daar hebben we hem weer. Ja, weer. Oe, oe, nou, even terug, even zo. En draai je met je handen. Sorry hoor. Nee, dat gaat wel niet. Zo, even goed. Zo ja, zo is beter. <laughs> Nummer 7. I lose a couple days. Probably never struggle coping But I never want to Promise again that I will call her Forget the time Cause I'm seven hours behind It's probably good I didn't call her But he always want to And I'd be For day you probably never spoke of sleeping. Bottleman. Ja, zo heet de band. En de nummer, nou, dat is heel eenvoudig. 7, oftewel gewoon 7. En, uh, nou ja, we hebben nog een heel klein flartje hiervan. Want we gaan uh, naar het NOS-journaal van 1 uur. En volgende uur gaan we proberen u te vertellen wie onze prijs gewonnen heeft voor de 450ste liker, want we hebben hem. Joehoe! Dus, eh, uh,